1 uur door Almegens met het NOS-journaal. De acties bij containeroverslagbedrijf APM Terminals zijn voorbij. Vakbonden en de directie van het Rotterdamse bedrijf zijn het eens geworden over een cao voor de toekomstige werknemers van de nieuwe terminal op de tweede maaslakte. Dat melden de vakbonden FNV en CNV. Het bedrijf biedt 270 medewerkers bij de al bestaande terminal op maaslakte 1 de mogelijkheid vrijwillig over te stappen. Dat zou volgens de bonden aanvankelijk gebeuren onder slechtere arbeidsvoorwaarden. Maar die cao-afspraken zijn nu verbeterd. De afgelopen week voerden werknemers van APM terminals uit protest... tegen het uitblijven van een cao langzaam aan acties. De missies tegen piraterij bij Somalië werpen hun vruchten af. Volgens de VN is het aantal aanvallen op schepen op het laagste niveau sinds 2006. Wel worden volgens VN-chef Ban Ki-moon nog 60 zeelieden gegijzeld. De eerste negen maanden van dit jaar vielen piraten bij Somalië 17 keer schepen aan. Vorig jaar deden ze dat tot eind september 99 keer. Hoewel de piraterij fors is afgenomen... maakt de VN zich grote zorgen over de veiligheid in Somalië. Vooral de islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab vormt een grote bedreiging... schrijft Ban Ki-moon in een brief aan de Veiligheidsraad. In een groot deel van Syrië is de stroom uitgevallen na een explosie in een gasleiding. Ook de hoofdstad Damascus zit zonder elektriciteit. Volgens de minister van Energie hebben opstandelingen een belangrijke aanvoerleiding voor een elektriciteitscentrale aangevallen. De gasleiding in de buurt van het vliegveld van Damaskus zou zijn geëxplodeerd. Het is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt bij de ontploffing. De opstandelingen proberen op te rukken naar Damascus. Sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië zijn al meer dan 100.000 mensen om het leven gekomen. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het koelt vannacht af tot plaatselijk 8 graden. Overdag is er volop zon en weinig wind. En dan wordt het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. En nog tot twee uur bent u van harte welkom in ons Huis van de Maan. Waar u zich in het komende uur kunt verheugen op live muziek... van de a cappella popgroep Montezuma. En ook is architect Dick de Gunst nog steeds mijn gast. Hij ziet de nieuwe kansen voor de galerijflat. En uh, hij is ook een van de schrijvers van een boek daarover. Sterker nog, dankzij zijn ontwerpen zijn galerijflats... in bijvoorbeeld Apeldoorn, Amsterdam, Zaandam en Weesp... aan een nieuw leven begonnen. U hoort daar alles over in het vorige uur van Casa Luna... Dick gaat uh, al uw vragen over zijn werk beantwoorden vannacht. En wie weet uh, heeft u ook veel adviezen voor u... hoe u het wonen op zo'n galerijflat met eenvoudige ingrepen... al prettiger kunt maken. En we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd naar uw ervaringen... als bewoner van zo'n galerijflat. Woont u daar naar genoegen? Of wordt het tijd dat de flat wordt opgeknapt? Bel naar 0800-1121, 0800-1121. Mail naar kazaluna of twitter met hashtag kazaluna. Ik ga eerst uh, complimenten uitdelen, eerst aan jou uh, Dick. Een uh, tweet van de Kruidtoren, een inspirerend uh, en bevlogen architect over zijn werk. Dat is de man voor onze jonge talenten. Dat compliment is aan jouw adres en ook komen de complimenten binnen aan het adres van Montezuma. Een prachtig concert was het in Velzen uh, vanavond. Daar komen jullie nu ook vandaan. Nu op de radio. Nou, inderdaad, en jullie krijgen de groeten van het theater in Velzen en uh, een andere tweet van Ad Hofstra luidt: Prachtig en lang niet gehoord Montezumas Revenge. Maar ja, zo heten jullie niet meer. Hoe dat zit, dat uh, weten we straks, uh, dankzij Paul Clote van Montezuma, met wie ik straks ga praten. Maar eerst aan de telefoon mevrouw van Gils. Goeienacht. Ja, goeden, nacht. Ja. U heeft een vraag aan Dick uh, De Gunst. Ja, ik heb een vraag. Uh, namelijk dit. Je kan zo'n gebouw wel prachtig opknappen en zo. Maar die mensen die al hun rotzooi naar beneden gooien... de televisies en het bankstel en weet ik wat, ze allemaal nog meer... en, en, en de pampers van, van de baby's naar beneden donderen... Uh, waar blijven die dan? Dik, waar blijven die overlasten, uh, voor bezorgers? Ja, dat is een goede vraag. Die blijven in die flat wonen. Ja, en... En, um, maar hoe verander je dan de morres uh, van die mensen? Dick. Want dat is toch wel heel erg... Uh aanstootgevend als je in zo'n flat woont. Als dat niet verandert, ja, dan kunnen de stenen wel een beetje mooier zijn. Maar wat schiet je daar dan mee op in je leefomgeving? Dat is een hele belangrijke discussie, inderdaad. En je ziet in Apeldoorn dat we daar niet alleen als architect bezig zijn geweest... maar ook al samen met de corporatie... En de gemeente in een heel sociaal traject. Dat klinkt dan weer heel. Uh, ja, maar uh, dat zou wel heel nodig breed. Zijn om... ja. Maar ja. je ziet dat dat. En dat is dan wel fijn in het resultaat. Dat het dus toch wel heel erg veel veranderd heeft. Maar gaan mensen ook zuiniger om met hun eigen woonomgeving. als het daar prettiger wonen is? Nou ja, het begint toch dat je elkaar ook gewoon aanspreekt op dingen. Hè, waarvan je eerst wel ziet. en dat hoor je ook in dat stukje van Yvon Jaspers. Je ziet wel dat er ellende is, maar je weet niet waar het vandaan komt. Uh, daar kan je dan als architect toch wel wat aan, aan doen. Uh, als voorbeeld bijvoorbeeld zaten daar uh, balkonhekken in die helemaal dicht waren. Dus je kon eigenlijk niet echt ja, naar beneden, naar buiten kijken. En als architect heb ik voorgesteld om die veel opener te maken. Omdat je dan heel mooi uitzicht hebt. Maar daardoor gingen mensen opeens wel zien dat daar ja, auto's met gedoofde lichten langs reden en die vonden dat niet fijn. En die gingen de politie bellen. En de politie zei, oh, wat fijn dat u belt, want we kregen eerder nooit een melding. Dus, dus in die zin kan je wel iets veranderen. En de vraag is of je daar dan blij van wordt. Uh, ik ben me wel heel erg bewust dat je als architect geen mensen kan veranderen. Je kan wel proberen er zorg aan te besteden dat het er mooi uitziet. En hopen dat mensen daar dan toch wat zorgvuldig mee omgaan of daar hun medebewoners op aanspreken... omdat het nu allemaal mooi is opgeknapt... om daar dan wat zorgvuldiger mee om te gaan. En dat gebeurt ook echt. Ja, en ik zeg ook, om even verder te gaan op uw vraag, mevrouw Van Gerus, Ja. Um... Een van de flats, uh, die heet volgens mij ook de Gentiaan in Apeldoorn. Daar ging het met name over in dat verhaal hm. wat u net hoorde van Yvonne Jaspers. Uh, daar was een soort greppeltje tussen die flat en, en een parkje daarnaast. En daarin verdwenen al die luiers en die televisies en die uh, bankstellen. Uh, daar heb jij ook een oplossing voor bedacht, hè de Gunst? Ja, dat klopt. Uh, want uh, dat greppeltje dat ontstond omdat er in Apeldoorn uh, aan, naast die flat lag een park. En er lag een heuvel in. En die heuvel ja. die zorgde dat er een uh, greppeltje ontstond. En de gemeente wilde die heuvel weghalen. Want dat, ja, die overlast moest weg. Maar ja, afvoeren kost geld in Nederland. Dus ik heb aan de uh, landschapsontwerper Karsten Oorst gevraagd... of ik die berg mocht hebben. <laughs> en die heb ik, uh, ik heb voorgesteld om die tegen de flat aan te schuiven. Waarmee dus de woningen op de eerste verdieping... aan het park kwamen uh, te ja. liggen. En dat betekent dat ze dus geen balkon meer hadden... maar eigenlijk een soort van bredere ja, loggia of... Patio, oh, eigenlijk ja, ja, ja. En daardoor zijn die onderste tien woningen opeens nu rechtstreeks ja, aan het park gekoppeld. En er is een wandelpaadje langsgemaakt met mooie verlichting, avondverlichting. En nou ja ik heb daar gisteren met uiker uh, rondgelopen. En dat voelt nu toch wel echt heel anders. Ja, dus eigenlijk zeg jij, nee je kunt de mensen niet uh, veranderen. Maar ja, je kunt wel de omstandigheden veranderen waarin ze wonen. En dat zou hun gedrag kunnen uh, veranderen. Ja dat, hoop, ja, dat hoop je dan. Dat zou ja, mooi zijn. Ja, ik vind dit heel mooi als ik dit zo hoor. Maar ik zou toch een voorbeeld uit Arnhem willen aanhalen hoe dat uh, kan mislukken op deze manier. De, daar was Arnhem-Zuid helemaal uh, aangepast en veranderd en mooi gemaakt en flats verkocht aan mensen, heel goedkoop. Maar toch aan mensen die daar veel beter verzorgden dan voorheen de huurders en de corporaties. Mm -hmm. En um, toen is, zijn daar een groot aantal uh, minder sociale mensen uh, verdwenen uit die wijk. Maar die zijn allemaal naar de geitenkamp uh, opgetrokken. En toen is er daar een hele verloerde buurt. Geworden. Ik bedoel, je zit toch met deze mensen. En uh, ja, als die mentaliteit niet aangepakt wordt, uh, ja dan hou je toch een hoop ellende op nee, deze dat, manier. Nee, dat heeft misschien wel gelijk. Die mentaliteit is belangrijk. Maar wat ik de gunst zeg is... je kunt wel de omgeving waarin deze mensen wonen zo aanpassen... dat misschien ook hun mentaliteit verbetert. Omdat ja, ze ineens ja, ja, zien ja. Hè, dat ze in een mooie omgeving wonen... en je gaat misschien wel een bankstel naar beneden gooien... in een geppeltje waar niemand in kijkt. Maar niet op het uh, uh, balkon van je onderburen. Ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Eigenlijk nee, is het nee. zo dat dit soort flatgebouwen is een ja, maatschappij in het klein... En dat, ja. dat is ook echt een discussie die, die ook landelijk eigenlijk speelt. Dat je kan afvragen: van ja, moet je daar politie voor inzetten? Of huismeesters, of cameracontrole? Ja. Of moet je daar toch ook gewoon als, als burgers en buren met elkaar ook iets aan doen? En ja. op het moment ja. dat de. Ja, hoe zeg je dat? De sociale samenstelling in die flat wat sterker. wordt... Dan voel je je gezamenlijk toch ook wat sterker om er wat aan te doen. En je merkt dat als je dus niet alleen ja, investeert in, uh, in de stenen mooi maken. Maar ook in bewustzijn uh, in de buurt. Dat dat dus toch wel echt wel helpt. Mevrouw ja. Geelst, ik bedank u voor uw reactie. En ik wens ja, u ja. nog een uh, goede nacht. Nou, heel hartelijk dank voor uw uh, duidelijke toelichting. Dag mevrouw Proghilst, goede nacht. Ja. Van mevrouw van Gils naar Ineke Koopman. Ineke, goedemiddag. Goedenacht, liever gezegd. Ja, het is al vrij laat in de avond. He. Ja, het is inderdaad al vrij laat in de avond. <laughs> Goedenavond. Hey, Ik heb een uh, vraag die niet zo heel erg belangrijk is... maar het viel mij op oh, in Amsterdam-Noord, ja. bij het Waterlandplein. Heb jaren gewerkt, hè, Dick, aan het ja, Waterlandplein? Ja, ja. Uh, dat ziet er prachtig uit. Ik heb uh, uh, allereerst mijn complimenten daarvoor. Het is een heel mooi uh, uh, winkelcentrum geworden. Maar het parkeren daar, dat is een, uh, een, een vrij rare toestand. Het zijn vrij kleine haventjes die daar omheen liggen. Ik weet niet of de architect daar ook mee te maken heeft met de aanleg van de havens. Heb je te maken met de aanleg van de parkeerhavens? Vraagt Ineke Koopman. Niet direct. Mm, <laughs> in, het, ik... in het Waterlandplein ben ik betrokken geweest... met ja. uh, het opknappen van de bestaande gebouwen. Uh -huh. ja, en ja. het Waterlandplein is best een uh, spannend project. Omdat ja. daar een ja, bestaand winkelcentrum met bestaande flats... Ja. helemaal opgeknapt is. Uh, ja. En nieuwe winkels, nieuwe parkeergarages en nieuwe flats gemaakt zijn. Ja. En daar wij samen met een aantal collega-architecten aan gewerkt. Ja. En ja, ik was was verantwoordelijk voor de renovatie. Ja, ja, ja. ja. Dus en... niet met de parkeer. Nou, maar wat wilde wil jij op... zeggen over die parkeerhavens, Ineke man? Ja. ja. Nou, ik wilde zeggen dat het zo raar is. Omdat het zo'n prachtig... Uh, uh, vernieuwd winkelcentrum is. Het ziet er heel ruimtelijk uit. Het is echt mooi. En dan kom je eraan rijden, want je wilde graag even naartoe. Veel mensen willen er naartoe. En dan zijn het vrij kleine havens... waar je dan inrijdt. En dan kan je met je auto niet verder. En... Ondertussen komen de andere auto's achter je te staan. En dan sta je klem. En dan wil je naar een uh, mooi, mooi winkelcentrum toe. En je komt daar een half uur klem, een heel lang klem te staan. Omdat de havens vrij klein zijn. En het is geen doorrijdende haven. Nee, dus ja. je staat meteen klem. En ik dacht toen, ik heb niet zo'n architectonisch inzicht... maar ik dacht toen, jeetje, wat kan het fout gaan op kleine dingen. Zeg, maar ja. dik de waar zou Ineke Koopman naartoe kunnen met deze klacht? Poeh, dat vind ik een hele lastige. Uh, ik, ik hoor wel dat je er vaak komt. En nee, nee, nee. Je komt nee, er niet hoor. vaak. Juist niet, want okay. je er niet kan <laughs> Omdat je er niet kan parkeren. <laughs> nou ja, wat ik wel weet is dat er, uh, om dit winkelcentrum te bouwen... dat er ook een tijdelijk winkelcentrum gebouwd is. Dat heb ja. je misschien ook nog wel gezien. Ja, ja. Dat um, wel en dat staat er volgens mij nog net. Dus dat is het stukje wat nog weg moet. En het zou misschien nog wel kunnen dat daardoor die routes ook doorgetrokken worden. Dat weet ik niet. Nee ja. hoor, ja, want het einde in het plein, okay. met winkelwagentjes uh, die je daar al kan pakken. Okay. En de stoep was daar uh, was eindig. Dus je moest achteruit weer terug. Maar dat kan bijna niet, omdat de auto's inmiddels achter je ook staan. ja Het, het is lastig parkeren, dat is mij wel duidelijk. Ja. Nou Ineke, uh, ik, ik, ik, het spijt me dat wij je niet uh, verder kunnen helpen. Uh, nee, maar uh, ik vond het wel jammer ik... dat het dan zo'n heel mooi winkelcentrum met ja. zo'n kleinigheid ja. maakt het best lastig. Ja, ja, ja ik dat, ben dat dat het ook helemaal we... met je eens, want als verkeer wil je natuurlijk door dus dat snap ik ook heel goed. Ja. Maar ik ben, wel blij dat je, kijken. ik ben wel blij dat je vertelt dat je het mooi vindt geworden. Ja, ja, ja Dat was, ja, wel de complimenten ervoor. Het ja, zag goed. er heel mooi uit. Ja. Ileke maar Koopman. Iedere, dank je wel voor het bellen. Ik wens goed. je nog een goede nacht. En sterkte met het Jullie parkeren. Ook. Mocht je toch weer gaan winkelen daar aan dat waterland Ik ga naar Dat maakt mij niet zo veel uit. <laughs> Koopman, dankjewel. je Uw ervaring met het wonen op een uh, galerijflat. Misschien luistert u wel even die flats in door. Dat zou helemaal geweldig zijn. Bel ons. 0800-1121. Mail naar Casaluna Of Twitter met hashtag Casaluna. En ook als u vragen heeft voor architect Dik Gunst... dan kunt u die stellen. 0800-1121. Dan gaan we naar onze muzikale gasten van uh, vannacht. Ze werden opgericht in 1985, de groep Montezuma's Revenge. En in de kortste keren groeide de groep uit... tot een toonaangevende a cappella-formatie. Niet alleen hier in Nederland was de groep populair... maar vooral ook bij onze oosterburen... Het succes duurde tot in 2008, toen besloot de groep ermee op te houden... om zich in 2011 een ware Heintje Davids te betonen. Want op een verzoek van de Nederlandse theaters maakten ze een nieuwe show. Nou, die show is inmiddels alweer gevolgd door een nieuwe show, Run. Zo heet de show die dit seizoen te zien is. Waarbij de groepsnaam kortweg Montezuma is geworden. Nou, in de loop der jaren veranderde de bezetting van de groep meer malen. Maar dit zijn de mannen die vannacht voor u gaan optreden. Paul II. Hans Kassa, Robert van Unnik, Tom Schraven en Bo Moeker. En voor Robert heb ik nog een speciale mededeling. Ja, een tweet die binnenkomt van Eline Schmid. Super trots op mijn lieverd. Een geweldige topshow in Velzen en nu op Radio 1. Jij zal mooi zingen, Robert. Dat kan haast niet meer. Zeker weten. Luistert u naar Montezuma. do yourself On the cold, cold ground You wake the morning In a stranger's cold No one would you see You ask yourself Who'd watch for me My only friend It's hard to say hate to say it it's probably you We walked in fields of gold. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold.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 Even though my life before was magic, every little thing she does is magic. Everything she did just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Eo Ding Eo Ding Eo Ding Eo Ding Eo Ding Eo Dio Eo I o o o o o o o o o o o o o o o CRV's Casa Luna met een uh, medley van stingnummers. Ja, Paul Cloté is eigenlijk de man die zich man van het eerste uur mag noemen in deze formatie Montezuma. Ik zei het al door de andere groepsleden, word je in de voorstelling ook uh, het fundament van de groep uh, genoemd, Paul. Wat maakt jou tot het fundament van de groep? Nou. Uh... Om te beginnen met partijen. <laughs> ja, die, ik zing altijd de baspartijen. Dus, uh... Je legt letterlijk het fundament, het vocale fundament. Ja, nou ja, en ik niet in mijn eentje hoor. Want je hebt, je hebt elkaar gewoon natuurlijk uh, nodig. Dus uh, het een kan niet zonder het ander bestaan. En we hebben in deze uh, voorstelling hebben we tegenwoordig ook heel veel uh, vocal percussie. Vocale percussie, om het in het Nederlands te zeggen. En dat die neemt Bo dan eigenlijk meestal voor zijn rekening. Hoe klinkt de uh, vocale percussie? Kun je even een klein stukje laten horen, Bo? <lacht> Dank je. Vocale ja. percussie, ja. ja? Nou ja, dat is natuurlijk zeg maar, samen, ben je dan bas, ritme, sectie. En wij doen heel veel partijen samen, natuurlijk. Daarnaast ben je ook figuurlijk, denk ik, het fundament van de band. Hè? Omdat ik het dikste ben? <lacht> Dat hoor je mij niet zeggen. Je bent mooi slank voor je leeftijd. Ik ben jaloers op je. Jij bent er vanaf het begin bij. Ja, het dus jij weet waar Montezuma voor zou moeten staan. Ja, maar het is toch een zichzelf-evaluerend uh, ding, hoor. Montezuma van uh, waar we over spreken in 1985... is niet meer Montezuma van uh, 2013. Nee, maar jij hebt wel mede steeds de uh, richting bepaald... Ik ben daar bescheiden in. Ja, echt waar. Nee, ik bedoel, Het is echt, echt een groep. En zo gauw als er nieuwe mensen in de groep komen... dan bepalen die net zo hard mee waar we heen gaan. Niet alleen in de keuze van het materiaal... maar ook uh, gewoon door hun bijdrage en ook de klank natuurlijk. De klank verandert natuurlijk ook iedere keer als er een wisseling is. En gelukkig zijn die er niet zo ontzettend vaak, maar... Nou ja, ik uh, geloof dat jullie met 17 verschillende bezettingen ja, hebben Ja, maar gespeeld. dat is dan ook over een periode van hoeveel jaar? Ja, bijna 30, bijna 30 jaar, 30 jaar. Bijna 30 jaar. Maar spreek jij je veto ook wel eens uit? Dat je zegt, nee, deze kant wil ik echt niet op. Of heb jij die positie niet binnen de band als ik zou willen, zou ik die positie in kunnen nemen. Maar ik, ik heb het nooit nodig gevonden. En ik ben er eigenlijk juist altijd heel blij met... als er nieuwe mensen bijkomen die er gewoon weer met iets nieuws komen ook. Ja, ja. zoals nu. Want jullie ja. zijn nu echt met de nieuwe bezetting weer op pad. Bo Boeken is ja. dit jaar bij de groep gekomen. Het is jouw eerste tour, Bo. Inmiddels heet jullie geen Montezuma's Revenge meer. Jullie heetten kortweg Montezuma. Waarom die naamsverandering? Heel simpel, omdat eigenlijk iedereen uh, ons al kende als Montezuma. Iedereen, als ze het over ons hadden, dan zeiden ze altijd Montezuma dit, Montezuma mm -hmm. dat. En dat uh, revenge is toch uh, eigenlijk niet meer van deze tijd. Waarom niet? Nee joh, wat hebben wij nou nog na al die tijd te, te wreken? Vandaar kortweg Montezuma. Ja. Maar kende jij de band, uh, Dick uh, Nee, van maar Gunst? ik zit wel ontzettend te genieten hier. Want ja? Natuurlijk, ja, dat, dat weten de luisteraars. Ik denk dat iedereen natuurlijk ook heel erg thuis geniet. Maar hier in de studio is dat wel echt een privéconcert. Ja, dat, dat is waar. Heel ja, ja. Ja, het, het is voor, voor ons ook weer heerlijk om je ja. te zien, hoor. Echt waar. Weet je wat? Uh, wij stonden net ook... Uh, we hebben even een kort soundcheckje gedaan. En we stonden even met elkaar te, te, te praten. Van, wat is het lekker om gewoon rustig rond een microfoontje te staan. Er staat een stereomicrofoontje. En daar gewoon lekker in te zingen. In plaats van al die acties en choreografieën... en slepen met dingen. Het is... Heerlijk voor nou, ons. We zijn blij dat je na een concert in Vels hier nog wil zijn. Slepen met dingen, al die acties. Ik heb een, een deel van de voorstelling gezien gisteravond in Doetkrim. Ik ging namelijk eerst bij een galerijflat kijken in, in Apeldoorn. Dus ik was iets later. Maar het is een voorstelling met heel veel dynamiek. Hè? Deze nieuwe voorstelling, Run, met veel clownerie. Een beetje burlesque zelfs. Is dat een bewuste keuze om de, de concertvorm in die zin los te laten... en nu ook voor een echte volledige theatervorm? te gaan. Wat jullie wel eens eerder gedaan hebben. Natuurlijk, Wat we zeker in het verleden eerder hebben gedaan met, uh, met sommige programma's. Ja. Uh, ieder programma ontwikkelt zich eigenlijk vanuit een soort nulpunt. En <tosses> op basis van het vorige programma, daar zaten een aantal van die clowneske dingen in. Waarbij we grappen uithaalden met microfoons en plopkappen en zo. En dat was allemaal heel erg leuk. En die, uh, die inzet die wilde onze regisseur Maarten Maurik doorzetten. Die ook bij de groep gezongen heeft Die overigens, overigens ook een man van het eerste uur was. En uh, hij wilde die lijn een beetje doorzetten en dat een beetje uitbouwen. En zo is dit programma tot stand gekomen. Run, zo heet de nieuwe voorstelling. Jullie zijn een tijdje weg geweest uit het theater. Ik zei het al als een soort nieuwe heintje Davids. Uh, hebben jullie je laten bidden om weer terug te komen... door de theaterdirecties in Nederland. Is het publiek inmiddels ook weer teruggekomen? Ja. Uh, je, mo je moet sowieso zien dat, dat, uh, dat er heel veel mensen zijn... die ons nooit vergeten zijn. Dus die komen allemaal weer. Dat, dat is heel grappig. Je ziet dezelfde gezichten weer in de zaal zitten. Dat is heel leuk. En uh, ja, voor de rest is het natuurlijk na een tijdje is het toch weer opnieuw opbouwen. Ja, ja. ja een nieuw publiek probeert te ja, bereiken. Ja, ja. Met uh, voor een deel jongere zangers. Met ook, en ook, ook veel jongere, jongere repertoire. repertoire. Ja, ja. We, hebben, uh, we kregen gisteren een, een, een, een mailtje van iemand... die zei van ja, ik was met mijn 13 jarige dochter... en die... Uh, die kon meer liedjes meezingen dan ik zelf. <laughs> ja, nou, ja. dat is een mooi compliment ja. voor, voor het uh, uh, jongere aandeel hier in de, ja. de groep Montezuma. Inmiddels kruipen jullie heel langzaam richting jullie 30 jarig bestaan in 2015. Gaan jullie dat halen? Ja, zeker. <laughs> ja, dat uh, 25-jarig jubileum heb ik overgeslagen, <laughs> want nu ga ik uh, vieren. <laughs> en hebben jullie al plannen voor, uh, voor de viering van 30 jaar Montezuma? Uh, Bahamas? Jongens, wat doen we? Nee, ik weet het niet. Daar nou, moeten er zo van nadenken. Nou, voorlopig moeten jullie genoegen nemen met Casa Luna. Het is hier ook lekker warm, zal ik maar zeggen. En we hebben een glaasje wijn voor jullie en zo. En jullie hoeven hier geen clowneske bewegingen te maken. Het mag wel. Wij zullen met belangstelling toekijken, Dik de Gunst en ik. Uh, wat uh, gaan jullie nu zingen? Ja, wat gaan we zingen? Wat wil je? De nutteloze van de nacht vind ik zo mooi. Okay. Vind ik wel toepasselijk voor dit moment, half twee. Ja. ja. Montezuma. Ze ontwaken om een uur of vier. Ze ontbijten met een kleintje bier. Ze gaan uit omdat er thuis niets was. De nutteloze van de nacht. Zij is arrogant omdat ze een mooie borsten heeft. Hij is zeker en charmant omdat papa een centen heeft. Hun onmacht is hun hoogste macht. De nutteloze van de nacht Kom dans met mij. Kom dans, Kom, dans met, met mij, mij. Laat ons dansen lijf aan lijf. Ze braken zonder ziek te zijn. Ze braken nacht en nu zonder pijn. Ze nemen zich bedroefd in acht De nutteloze van de nacht Ze bespreken zonder eind De poëzie die geen van hen kent De romans die geen van hen schreef De vrouw die bij geen van hen bleef De grap waarom geen van hen wacht De nutteloze van de nacht de Hé, hey, hey, hey, kom dans met mij. Vriendin, kom hier. Vriendin, kom hier. Nee, blijf. Kom dans met mij. Ja. Laat ons dansen, lijf aan lijf. In liefde zijn ze zo berooid. Ah, het was, het was. Ze was zo zacht. Ze was, ach, dat begrijpt u nooit. De netteloze van de nacht. Ze nemen nog een laatste glas. Vertellen nog een laatste glas. En dan het. Allerlaatste glas. De laatste dag, De laatste stap. Het laatste verdriet. De laatste klacht. De nutteloze van de nacht. Hey, hey, hey. Kom, kom, huil met mij. Vriendin, kom hier, vriendin, kom hier. Nee, blijf. Kom, huil De nutteloze van de nacht... De nutteloze van de nacht van Jacques Brel in de uitvoering van Montezuma. Dank jullie wel. En straks horen we jullie opnieuw. Trouwens, als u naar nou een voorstelling wil van Montezuma... naar de voorstelling Run... dan kunt u tot en met 30 december naar allerlei theaters. Vanavond zijn jullie in Hogeveen. Vanavond, donderdagavond dus. Morgen in Helmond en zaterdag in Zoetermeer. Dick de Gunst is mijn gast ook in dit uur. Hij is architect. Hij ziet nieuwe kansen voor de galerijflat. Uh, zo heet ook het boek dat hij schreef... samen met twee collega's, waaronder uh, Hans van Heeswijk. En als u nou vragen heeft aan Dick of als u uh, vragen heeft over het wonen op die galerijflat... hoe je dat prettiger kunt maken... bel ons dan op 0800-1121. Ook andere ervaringen over het wonen op zo'n galerijflat... zijn van harte welkom. 0800-1121. Mailen kan naar Casaluna. En Twitter Ik kan met hashtag Casaluna. Een uh, mailtje, nee, een tweet van ik wil zon. Die Montezuma-muziek is helemaal te gek. Ik wil naar een concert. Zo, dat is weer twee Woehoe. kaartjes verkocht. <laughs> uh, ik ga naar meneer Nijhuis, meneer Nijhuis, goeiemiddag. Graag. nacht. U woont in een galerijflat, hè? Ik woon in een galerijflat en uh, waar het me nou eigenlijk om gaat is uh, inter interieur van zo'n flat. Ja. Hij wordt namelijk uh, blijkbaar standaard wordt die dus ingericht. Uh, Stapcontact, uh, uh, uh, uh, aansluiting, uh, kabel, telefoon. En die worden dus um, ja, in dit gebouw toevallig midden op muren gemaakt. Ja. Dus je kunt er bijvoorbeeld geen wandmeubel tegenaan zetten. Ik moet bijvoorbeeld mijn verlichting in de keuken aanstikken voor de woonkamer. Als ik binnenkom, kijk ik meteen rechts de keuken in. Dus dat is helemaal een leuk idee. Wat betreft, als je een beetje af was hebt staan. is het uh, gelijk voor de binnenkomende persoon. automatisch kijken ze dus naar rechts. Mm -hmm. Dus eigenlijk ja. zegt u: die indeling is niet handig. en die stopcontacten zitten op verkeerde plekken. Nou, en... ik heb op een gegeven moment in een draagmuur. Ik heb namelijk. Uh, het is een. Het is een het gebouw is dus aan de ene kant 3,80 meter 80, aan de andere kant en dan staat dus een draagmuur van 12 centimeter dik. Nou hebben ze daar ook in één slaapkamer, de slaapkamer notabene, hebben ze een schuifdeur gemaakt. Dus als je in een woonkamer zit en je hebt toevallig je bed niet opgemaakt, ja, dan is dat blijkbaar uh, ook geen presentatie. Dus je moet altijd de deur ik ja, ja, maar ik had toch de schuif? Ja, dat zou ik dan ook doen als ik... Ja, was, hey, nee, zo, maar goed, dat, dan ben dus automatisch, uh, dat ben je dan dus automatisch verplicht. Ja, ja, nou, ja. Ik, ik ga even naar Dik de Gunst, hoor, meneer Nijhuis. Want, en uh, nou, maar eventjes, maar ook eventjes een balkon. Als ik daar zit, zit ik dus met mijn knieën tegen het glas aan. Dus zo ja. breed is dat denk ik niet. Het klinkt allemaal als een heel onhandige galerij. Mag ik vragen waar die staat? Die staat in Nijmegen. In Nijmegen. Ja, ik in En dat is een... Uh, er zijn dus ook, uh, gebouwen die zijn gebouwd in 1972. Oh juist. Nou, ja, inderdaad, de, in de in de glorietijd tijd. van de galerij. <laughs> ja. Dik, uh, meneer Nijhuis, die, die vindt het eigenlijk maar onhandig in gedeelde flat zo te horen. Nou, wat ik hier fijn vind, dit is precies waar het over gaat. Als je met bewoners samen kan nadenken wat problemen zijn, of wat uh, kleine zorgen of grote zorgen zijn die je misschien kan oplossen. En stopcontacten, ja, dat, is, dat, dat lijkt dan zoiets wat eigenlijk helemaal niet belangrijk is. Maar als bewoner weet je dus exact waar je nou uiteindelijk je goede stopcontact wil hebben. En dat maakt dus wel degelijk verschil. Ja, en in zo'n dus galerijplein is... zitten die stopcontacten... inderdaad in iedere woning op dezelfde plek. Nou, dat is lang niet altijd zo. Maar het is natuurlijk de vraag of daar zorg en aandacht aan besteed wordt. En dat is waar we natuurlijk in het eerste uur ook over hadden. Van, ja, gaat het nou over prestigieuze projecten... en over aandacht en exposure? En ik vind het dus heel belangrijk... dat je juist ook aandacht besteedt aan de details. Omdat je daar dus elke dag plezier van hebt. Ja, en wat dus... kan meneer Nijhuis nu doen? Want hij zit met een onhandel stopcontact... met een schuifdeur. Eh, die eigenlijk niks is, met een klein balkon... waar je met je knieën tegen uh, het glas zit. Kortom, het is een onhandige flat. Wat kan hij nu op zijn eentje doen om dat te verbeteren? Ja, dat is dus best wel weer lastig. Want ik neem aan dat u in een huurwoning woont. Ik woon in een huurwoning. Ja, precies. Uh -huh. En op het moment dat het natuurlijk uw koopwoning is... dan zou u daar zelf wat aan kunnen doen. En op het moment dat u een huurwoning hebt... dan bent u daar toch een beetje afhankelijk... van wat een, in dit geval waarschijnlijk een corporatie daarmee doet. Ja, zijn er plannen om de flat te renoveren... voor zover u weet, meneer Nijhuis? Nou, de flat is eigenlijk aangepast voor, voor minder valide uh, mensen. Dus de galerij is verhoogd naar de, na de entree van de woning. Mm -hmm. uh, er is vrij recent, Ja, in 2007 is die geschilderd aan de buitenkant. Dus ik bedoel, er wordt wel wat aan gedaan, maar niet aan het interieur. Want dat wordt dus op een gegeven moment gezegd, dat is verantwoording voor de, voor de uh, bewoner. Nou ja, en wat u ook net aanstipt, het balkon... Daar, uh, daar kijk ik ook altijd heel kritisch naar. Wat ik typerend vind van galerijflatgebouwen... is dat de galerij, daar loop je mee naar de voordeur... en het balkon, dat lijkt dan vaak bij dit soort gebouwen... niet veel meer dan weer een galerij... maar dan met een paar schotjes erop. Mm -hmm. En dat ja. noemen we dan een balkon. Terwijl eigenlijk, als je buiten wil zitten... dan wil je eigenlijk graag met z'n allen om een tafel zitten. En dat zijn dus typisch onderdelen... die wel verbeterd kunnen worden als er aandacht voor is. Ja. Maar een corporatie maakt daar soms ook keuzes in. En als ik u hoor, dan hoor ik inderdaad... Uh, nou ja, minder valide, een schuifdeur in de woonkamer... Uh, naar de slaapkamer. Dat wordt vaak gedaan als uh, mensen op leeftijd zijn... waardoor ze uit bed ook contact hebben met de woonkamer. Dus er is een hele duidelijke ingreep gedaan. Ja, en daar worden dan keuzes gemaakt. Ja, tenslotte uh, wil ik jou nog vragen, Dick. Misschien wat namens meneer Nijhuis... Werkt het ook zo, want jij hebt heel veel ervaringen met het renoveren van die galerijflets... dat de vraag om dat te doen ook soms vanuit de bewoners komt? Ja. Of komt het nou, altijd vanuit die corporaties? Nou ja, dat is een interessante. Dat je natuurlijk af kan vragen wie er nou verstand heeft van wonen. En natuurlijk hebben de corporaties daar een grote verantwoordelijkheid in... en kennis in. En ze hebben ook veel kennis over het onderhouden van de flat. Maar tegelijkertijd is het het, het, het, het zoeken van nieuwe kansen... en daar hebben we het dan eigenlijk over. Ja. Hoe kan je nou van een en een drie maken dan is het toch natuurlijk interessant dat als je daar als architect ook over mee kan denken... dat je ook over hele, nou ja, kleine details kan nadenken... Ja, zoals even. de goede ja. plek van een stopcontact. Nog e even een uh, detail. Uh, Vijf recent is dus in 2005 is hier namelijk dus, um, gede de verwarming gedecentraliseerd. Hè? Dus iedere woning heeft zijn... Uh, um, Eigen ketel oh, gekregen. <laughs> Eigen ketel gekregen. Goed, dan wordt er dus op een gegeven moment ook vast, uh, gezegd van... Uh, Kijk zie hier, wij leggen de leidingen helemaal rondom via een slaapkamer, door een gangetje. En dus de, de, la, de, dus de, de, de radiator die het meest van belang is, staat dus achter aan het, aan het circuit. Nou, de, de, de ketel is op een gegeven moment in een keuken gehangen, Omdat er praktisch gezien, blijkbaar bouwtechnisch, uh, om het ding uh, daar neer te hangen. Want mm -hmm. ik woon dus op, op vier hoogtes, dat is de bovenste verdieping. Ja. Yeah. Maar goed, dat is allemaal gestandaardiseerd. Omdat daar dus een, een rookkanaal zit enzovoort. Ja, maar meneer Nuis, ik ga u even onderbreken... want we hebben nog meer bellers. Ik, ik heb uw probleem, denk ik, duidelijk. En eigenlijk, wat ik de Gunst zegt... je zou kunnen proberen om met bewoners in gesprek te gaan... te kijken of je met elkaar kunt proberen... dit soort problemen bij de woningcorporatie aan te kaarten. Meneer Nuis, ik bedank u voor uw reactie. Ja. Ik wens u nog een goede nacht. Ja hoor. Dag. Bedankt, dag. Uh, dan komt er een mailtje binnen, uh, geachte heren, geschreven door Michel van Une. Met Dik heb ik heel prettig samengewerkt aan de Gentiaanbuurt... vanuit de gemeente als stedenbouwkundig ontwerper. Uh, juist dat hij de gebruiker en de bewoner heel centraal stelt... vind ik een mooie kwaliteit van hem als architect. Een respectvolle groet aan Dick en complimenten aan de Monty mannen. En dat zijn jullie dan van Montezuma. Uh, complimenten uit Apeldoorn. Dit even tussendoor. Aan de telefoon mevrouw Timp. Dag mevrouw Timp. Ja, daar ben ik. Mevrouw Tim, wilt u de radio even uitzetten? Ja. Heel graag. Is helemaal hij uit? uit of zag? Ja, nee, als u me even helemaal uit wil zetten, heel graag. Helemaal uit, ja. hij is helemaal uit. Dank u wel. Mevrouw Tim, woont u ook in een galerijflat? Nee, ik woon in een monument. Kijk, wat voor soort monument woont u dan? Een houten huis op de Zaanse Schans. Oeh, dat is mooi zeg. Ja, dat is heel wat anders. Ja, zeg maar, heeft u belangstelling voor een galerijflat dan? Nee, maar mijn vriend woont op een galerijflat. Aha. En die heeft zo'n last van... Uh, over, een, een geluidsoverlast. Wat voor uh, soort geluidsoverlast? Heb, nou, de buren bijvoorbeeld. Er is een, een, een bovenbuurvrouw... die loopt te stampen en te schelden de hele dag. En dan wordt er s'nachts geneukt... van heb ik jou daar met een bed tegen de muur aan van Rampentamp... En het is verschrikkelijk voor hem. En verder de, de nodige overlast van buren die zagen en boren... op zondag of op zaterdagmorgen dat hij wil uitslapen. Ja, dat is allemaal, dat is allemaal niet prettig, hè? En, en, en, en een buurman die voor zijn lol loopt te de de boeren... zodat iedereen het kan horen. En dat is echt, echt, echt niet mooi meer. Nou, dat is een meneer nou, ja. met een bijzondere hobby. En Dick is dat een probleem uh, dat uh, herkenbaar is voor jou... als uh, specialist in zaken galerijflats? Ja. ja, dat vroeg ik me ook af. Ja. ja, zeker. Want als je dicht op elkaar woont, dan krijg je dat. Ja. En dat gebeurt natuurlijk nou. in dit soort gebouwen heel duidelijk. Ik vertelde al dat die betonconstructie heel stevig is... Maar ja. die laat helaas ook wel geluid door. Ja. ja dus dat, ja, dat, is, dat is een bekend probleem. En Kun je daar ook iets tegen doen als je zo'n flat dan gaat removeren? Nou, remoteren? dat is best lastig. Dus je ziet ook dat, dat, dat problemen die benoemd worden... Je, je doet je uiterste best om er zoveel mogelijk op te lossen... maar je kan ze helaas ook lang niet allemaal oplossen. Nou, daar nee. was ik al bang voor. Want daar, ja, ik, ik hoorde het ook niet langskomen, hè, dit probleem. Nee. Ik denk, nou ja, het is wel een probleem wat in zo'n flat thuis ja. hoort. Ja, ja. ja, en dat en is ook dit gaat onoplosbaar, zeg je. Nou ja, ook, ook dit gaat dus enerzijds weer over techniek. Over bouw, bouwtechniek. En soms is het zo dat er kieren zitten rond de verwarmingsbuizen. Uh, waar de vorige beller net ook, ook al ja. even over hadden. Ja. En die ja. kunnen we dan dichtzetten. En dat scheelt dan opeens weer ontzettend veel. Uh, ja. Maar aan de andere kant is het ja, natuurlijk toch ook sociaal gedrag. Waarin je bij elkaar woont. En dat, ja, dat, dat ja, hoort er dan dat bij. Te, ja, dan ja. kom je daar inderdaad sociaal gedrag. Ja, nou ja, dat... en dat maakt het inderdaad lastig. Dan kom je inderdaad dat... uit bij dat probleem dat je net ook schetst, mensen moeten wel met elkaar leven in zo'n ja. flat. En met elkaar rekening houden. Ja, en, en dan, dan wel... heb je natuurlijk altijd nog zo'n... Zo uh, als je het huurt, dan, dan kan de huurcommissie nog altijd wat doen of zo. Ja, maar huurt uw vriend of niet? Nee, hij, het is een, de, die flat is overgegaan uh, als koop. Oh ja, dan wordt het, het al lastig. Het is de flat, je kan hem zo zien vanaf de Noordwachter. Oké. Okay. Ja. ja, ik ken Zandam niet heel goed. De, jij, jij, jij, jij de Saandam, Noordwachter staat in Zandam, dus die ken ik meteen. Dus wat, wat zie je dan als je op de Noordwachter staat? Ik, ik denk mag? dat je naar de Eidoorn kijkt. De Eidoorn? Nee, dus hij, is dat... hij kijkt naar de, naar de, naar de Jagersplas. Oké. Okay. Heel mooi uitzicht trouwens. Een mooi uitzicht, ja. maar veel, uh, veel, uh, veel geluidsoverlast. Mevrouw Tim, ja. wens uw vriend uh, alle sterkte daar? Dat zal ik doen. En dan is heel ik hard een cd helpen. van Montezuma aanzetten. Dat uh, mis, wil misschien nog wel eens helpen. Ja, Montezuma He? is fantastisch, hè? <laughs> Mevrouw Tim, dank u wel voor het bellen. En tot een andere ja. keer. Ja, Goeiedag. Ja. Zo dadelijk gaan we trouwens weer luisteren naar uh, Montezuma. Maar eerst nog één uh, tweet van Cas uh, Fries. En Cas schrijft... De kleuren van galerijwoningen lijken vaak uitgezocht... door mensen die het leven niet meer zien zitten. Grauw of juist te vrolijk? Kun je je daarin vinden, Dick? Nou, kleur is altijd een hele gevaarlijke. Uh, je kan uh, kleur natuurlijk inzetten om een gebouw te decoreren. Maar zo snel als het hip is, zo snel is het ook weer uit. Uh, wij proberen juist altijd dit soort gebouwen niet te verstoppen... maar de oorspronkelijke structuur te laten zien. En daardoor ja, zien ze er toch wat frisser uit... Kleur, ja, wij, wij gebruiken het vooral een, alleen op plekken waar je het functioneel echt nodig hebt. Dus ja. voordeuren om ze duidelijk te maken. Maar we zijn in het ja, opschilderen van flatgebouwen eigenlijk toch heel terughoudend. Ja, zijn we zijn heel voorzichtig gebouw, mee. Ja, het gebouw, moet het werk echt doen. Niet ja. het kleurtje. Ja. We gaan luisteren naar uh, Montezuma's uh, Revenge. The Sound of Silence in hun versie. Ik mag geen Montezuma's revenge meer zeggen. Sorry, Paul. Maar het is 30 jaar ervaring, 30 jaar gewoonte. Montezuma, hier zijn ze. Sound of Silence. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly. Esto, Joker, iron, left its seed while i was sleeping and the vision that was planted Orlando以上 in my brain still remains Aye, within the sound of silence <cliff -ifer> <vive>. I walked alone Narrow streets of cobblestone Knees the halo of a street lamp I turned my color to the cold and there When my eyes were stabbed By the flash of a neon light That split the night And touch the sound of silence, and in the naked light I saw ten thousand <coughs> people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence Fool said I you do not know Silence like a cancer grows Hear my words that I might reach you Take my arms that I might teach you, but my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. People bowed and prayed, to the neon God they'd made. And the sign flashed its warning, in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sun. Antezuma met een vocale hoofdrol voor Hans Kassa. Sound of Silence. Straks hoort u nog één keer met een slaapliedje. Dik de gunst. Er komen veel vragen binnen over de galerijflat. Dat houdt mensen bezig. Marco bijvoorbeeld. Goeienacht. Goeienacht. Marco, waar woon jij? Uh, ik woon in Middelburg. Jij woont in Middelburg. En wat voor soort huis woon je? Ik woon niet in een galerijflat. Ik woon in een eengezinswoning, Maar die is dus uh, niet zo lang geleden gerenoveerd. Ja, is het een huurwoning of een uh, koopwoning? Het is een huurwoning. Mm -hmm. en, uh, voor een deel zijn we er tevreden over. Voor een deel ook niet. En het aspect waar ik het nu over wil hebben is uh, de akoestiek. Ook de uh, akoestiek? Je hoort de buren? Nee, het gaat meer over van uh, ja, dat het nogal galmt in de huiskamer. Oké, okay. dik de gunst. Je lacht. Ja, dat, dat heeft natuurlijk heel erg te maken met je eigen inrichting. Uh, en daar kan je natuurlijk best wat aan doen. Heb je gordijnen? Uh, we hebben rolgordijnen. Maar geen lekkere, dikke, goede gordijnen? Of een goed vloerkleed? Nee. Heb, je, heb je vloerbedekking of een gladde vloer? We hebben laminaat. Ja, nou, dat galmt allemaal, dus dat is ook heel hard. Dus... Ja, maar dat hadden we eerst ook. Oké. Okay. Wat is er veranderd? Wat er verandert is dat er een betonnen vloer op is gelegd en dat er voorzetstandigen zijn gezet omdat er asbest in zit? Oké. Okay. Dus in de muren zeg maar na, naar de andere woning toe. Naast de andere woning. En kan dat Naast tot een je... andere akoestiek leiden, denk je Dick? Uh, ja, op het moment dat het oppervlak harder is, dan, dan galmt het harder. Uh, van glas weten we dat natuurlijk heel erg goed. Mm -hmm. um, en ja, de vraag is natuurlijk wat dat dan precies was... wat het oorspronkelijk was als muur... en of je daar misschien behang of iets op had wat wat zachter was. Als het gladder en harder wordt, dan kaatst het harder. Dus op zich de waarneming van Marco kan kloppen... dat de ja. akoestiek nu uh, harder is, uh, slechter is geworden ook... Maar je zegt, je kan er zelf ook wat aan doen. Dikke ja, gordijnen, kan, ja, een Ja, precies. Een bank met lekkere dikke kussens erin. Alles, alles wat dempt, helpt, dat, dat kan jij natuurlijk als luisteraar niet zien. Maar wij zitten hier in de studio en hier zit het om ons heen helemaal vol met allemaal zachte kussens, waardoor alles heel mooi dempt. En dat is mm -hmm. precies hoe het werkt. Ja, ja. Zou en... je dat willen doen, Marco? Om, om, om, om die akoestiek beter te krijgen? En dat je interieur een keer aanpassen. Ja, dat zou ik best willen doen. Maar... Ja. Maar ik, ik vind het toch vreemd dat... Uh, dus een betonnen vloer is niet goed, qua akustiek Nou ja, kijk, je hebt er iets overheen gelegd... wat uiteindelijk hetgeen is dat echt kaatst. Dus dat is eigenlijk raar dat daar dan een effect uit ontstaat. Uh, waar ik het net ook met Harko over had... is dat, dat je ziet hoe belangrijk akoestiek eigenlijk is... voor je ja. gewoon lekker op je plek voelen. Ja. Als, iets, als iets galmt, dan voelt het zoveel kaler en leger. Terwijl ja. je dat helemaal niet zo goed ziet. En, en een lekkere akoestiek is een enorm ja, comfortding... Ja. Dus, dus wat dat betreft, ja, de ingreep is gebeurd. Die ja. draai je niet zo makkelijk terug. Maar als je er last van hebt, dan zou ik je adviseren... om daar vooral toch zelf iets aan te doen. Ja, ja, ja. Dus uh, Marco, dat, dat is de tip die je, die je krijgt. Ja, nog één ding. Want uh, ja. er was dus afpest geconstateerd... Ja. in, uh, in, in de, de zijmuur, zeg maar, naar de buren. Uh -huh. En dat, dat konden ze kennelijk niet weghalen. Of dat was de te deur. Toen hebben ze daar een voorzet, voor voorgezet. Ja. Uh, ik denk dat het een gipsplaat is, maar dat weet ik niet zeker. Zou dat ook een rol kunnen spelen? In de akoestiek bedoel je? Ja. Ja, dat, dat, dat vind ik eigenlijk raar om dat op die manier te bedenken. Want die muur was hard en hij is nu nog steeds hard. Dus dat zou niet zo'n verschil moeten maken. Maar het hm. kan soms in hele kleine dingen zitten. Ja. Marco, ja. ik hoop dat je vragen een beetje zijn beantwoord op deze manier. En dat ik je een beetje kan helpen, toch? Ja. <laughs> Succes nou, daar in Middelburg. Ja. Marco, dankjewel voor het bellen. Ik wens je nog een goede nacht. Dat vraag ik me trouwens nog wel af, Dick. Want we hadden het net over, over die uh, geluidsoverlast in Galerijflets... waar mevrouw Timpe over belde. Uh, aan het gebouw kun je niks doen. En uh, dat is eenmaal een nadeel wat zo'n galerij met mensen zich meebrengt. Wat kun je als bewoner doen? Om, om dat zo min mogelijk, behalve sociaal, uh, wat vaardig te zijn. Maar kun je ook in de inrichting iets doen? Nou, of ja, natuurlijk. de materialen die je gebruikt in je interieur? En dat, dat is natuurlijk heel bepalend. Op het moment dat je laminaat op de vloer legt... of je legt een vloerkleed erop, dat bepaalt. Kijk, je kan bedenken dat als je met naaldhakken op een parket gaat lopen... dat de hele galerij-flat daarvan meegeniet. En er zijn soms ook huurvoorschriften voor... waarin dat dan uh, ja, of verboden wordt of, of ontraden wordt. Mm -hmm. Dus de vraag hoe streng je daarin bent. Ja, en aan de andere kant, de trend is natuurlijk mooie gladde vloeren. Ja, en het gevolg is gewoon meer overlast. Ja, dus eigenlijk moet je misschien daar wel van afzien, van die mooie, gladde vloeren. Nou ja, dat helpt wel in en het dempen van je eigen woning en in het voorkomen van overlast. Maar ja, of dat dan je ideale interieur is, dat is natuurlijk weer de vraag. Ja, en en ja. daar is het dan precies weer, die vraag gaat het om je eigen ideale woning, die vooral voor jezelf geldt, of bedenk je dat je ook samen in een groot gebouw woont? En dat is de afweging die je steeds moet maken, ja. met name als je met zoveel mensen in één gebouw ja. woont natuurlijk. Ik ga naar een paar mailtjes, een mailtje voor jullie Montezuma. Wat een geweldige muzikaliteit, um, schitterende zang en wat een variatie. Is nog heel veel succes toegewenst, schrijft Beb Unk. Dan een mailtje van Tineke. Tineke zegt, ik dacht de bas van Montezuma al te herkennen... toen ik net met de radio op de koptelefoon naar huis fietste. Ik begreep dat het nog eenmaal Paul Cloté is. Nou, dat klopt. Uh, komen ze nog in Amsterdam spelen binnenkort? Ja, kleine komedie. Een beetje uit je hoofd nou, kijk, kijk even op onze website. Montezuma.nl. Montezuma Heel goed. 10 november? 10 yes. Tien november. 10 het In hoofd. de kleine komedie. En dan een vraag. Die gaat over architectuur en over Montezuma. Dat is toch bijzonder, hè? Uh, kunt u de mensen, schrijft Johan Megens van Montezuma, vragen... wat zij te maken hebben met de toparchitectuur van Helmond? <lacht> Ik heb geen idee waar deze over vragen, gaat, maar jullie misschien wel. <lacht> Vertel eens. Nou ja... Wij uh, hebben onze vorige tour heel dramatisch uh, afgesloten. Uh, onze allerlaatste voorstelling van die tour uh, speelden wij in Helmond. En toen is op diezelfde avond het theater afgebrand. Oeh. Het speelde Dus wij hebben, ja, ja, wij hebben helaas onze voorstelling niet kunnen spelen daar. En het was, het was een vreselijke... Uh, Vreselijk gebeuren. Dat is ook een heel bijzonder gebouw. Ja, ja het was ja, ja, zo'n ja. kubuswoning. Uh, het zat in zo'n. De, ja, de kubuswoning in Rotterdam ja, heeft gemaakt. Ja, ja. En dat ja. uh, nog in een heel veel grootschaliger uh, ja. setting in Helmond ja. heeft gemaakt. Ja, jullie ja. waren de laatste die daar geweest zijn, dus. Nou ja, wij niet hebben dus niet meer dus. ja, dus. nee, nee, nee, nee. Echt, het was, En het was wel de laatste voorstelling van die tour, dus het was heel raar voor ja, ons. Ja. ja. Dat hebben jullie dus te maken met de architectuur in Helmond. Um ik hoop dat het gebouw hier uh, nog een tijdje blijft staan. Ja. Um, stel ik uh, dan voor dat jullie ons een beetje in slaap gaan sussen. Ja, dat wordt wel een beetje tijd. Is dat goed? Oh, <laughs> ja. Het is bijna mm. twee uur. We hebben nog uh, uh, vier minuten. Dat moet toch genoeg zijn om ja. een beetje uh, te ja, gaan geven. Slaapliedje? Tom heeft geschreven, Tom Schaar heeft geschreven: een slaapliedje, slaapliedje. Tom. <coughs> Tom ja. geschreven. Een ja. slaapliedje om uh, uh, rustig de nacht mee in te gaan. Montezuma. Mm -hmm. Hush, little darling, don't you weep I'll sing before you go to sleep Let it come, you darling Your eyes so you can be at ease Dream of castles in the air Flying horses take you there They'll lead you to a place Though it may be far Not to worry, I'll be waiting My arms, I'll never let you fall In slaap valt, dan weet ik het niet meer. Montezuma, dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn. Ik wens jullie nog een mooie tour tot en met 30 december. En de speellijst is te vinden op montezuma.nl Dick de Gunst, ik bedank jou voor je komst. Voor het schetsen van de perspectieven die er zijn voor de galerijflets in Nederland. Dankjewel. Het boek dat is verschenen, dat staat uitgebreid op onze website. Kazeluna.ncf.nl En dank ook voor jouw komst. En voor het beantwoorden van alle vragen van luisteraars. En die luisteraars die bedank ik dan weer voor het luisteren, voor het bellen, voor het mailen en voor het twitteren. Morgen praat Frank Dumosh in Casa Luna met bariton Maarten Koningsberger. Hij maakte een jazzalbum waarop hij zijn liefde voor de man bezingt. Dat album werd eerder vanavond gepresenteerd. Voor straks heel veel genoegen in de nacht... die dankzij VARA-collega Paul van Gelder anders klinkt hier op Radio 1. En wat ons betreft dus heel graag tot morgen. Goeienacht.